Dat is niet wat Nederland nodig heeft. Het is in het landsbelang dat we samenwerken in Den Haag... en dat we dit land verder helpen. Was te horen bij de NOS. Klaver zegt wel een wensenlijstje te hebben voordat zijn partij steun geeft. Wat daar precies op staat is alleen nog niet duidelijk. Vliegmaatschappij KLM cancelt vluchten naar het Midden-Oosten. Er wordt niet meer gevlogen door het luchtruim van Iran, Irak en Israël. KLM zegt tegen het AD dat dat vandaag is besloten door de onrust in de regio. Hoe lang dit zo blijft is nog niet duidelijk. Het vliegpersoneel dat nu in het Midden-Oosten zit wordt opgehaald. Het Spaanse OM heeft de misbruikzaak tegen zanger Julio Iglesias geseponeerd. Dat komt omdat het vermeende misbruik niet in Spanje plaatsvond. En de Spaanse justitie heeft er dan niets over te zeggen... De 82-jarige Iglesias werd eerder door twee vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik in de Cariben. En na een paar maanden is aanvaller Noah Lang alweer vertrokken bij het Italiaanse Napoli. Hij wordt voor een half jaar gehuurd door de Turkse topclub Galatasaray. En daar zal Lang hopen dat hij vaker gaat spelen om zo in beeld te blijven voor het WK met het Nederlands elftal. In Napels had hij namelijk geen basisplaats. Het weer van Weerplaza. Vannacht in het noorden code oranje voor ijzel. Morgen grote temperatuurverschillen rond het vriespunt in het noorden. In het zuiden kan het 9 graden worden. Oh, blijft maar zo koud, hè? maar gelukkig geen sneeuw meer. Nou, misschien een heel klein beetje in het noorden, maar het stelt allemaal niet zoveel voor. Alleen maar in het hoge noorden. Alleen maar in het hoge noorden. Vandaar die code oranje. Het is gewoon code wit. Flitsmaakste verkeersinformatie bij TJ Music. Nou, je kan weer op de foto op heel veel plekken. Het is niet normaal. De A2 naar Utrecht 33,5. Ook de A2 naar Utrecht 38,4. Langs de A9 naar Haarlem 31,8. De A6. Naar Rotterdam 35,2. Langs de A50 naar Apeldoorn, 219,8. En nog de A200 naar Haarlem bij 8,5. Misschien is het je opgevallen. Geen vertragingen. Q-Music. Vanaf maandag de Q-Top 500 van de 19. En dan kan je lekker op stemmen nog tot zondag 6 uur. Schreef dus jouw favorieten vooral door. Uh, maar ja, het is ook vrijdagavond, dus. Weekend! Weekend! Weekend! En die starten we traditiegetrouw gewoon met Stevens Vrijdagavond. Top 500 van de 90s. Stemweek. You sound better with you. Zou dan het thema ook 90s zijn? Het kan. Deze drie tracks hebben in ieder geval iets met elkaar gemeen. Denk jij te weten wat het is? Laat het weten in de Kim Music App. Wie weet heb ik jou zo aan de telefoon. En ben jij een prijzenpakket Rijker? steeds harder, die mix. Sorry, ik had er zin in vandaag. Ja, dat was ook een goed mixje. Ja. Ja. <laughs> Hoe is het met jou? Wat is de vrijdagavond voor ons Rick vanavond? Uh, ja, gewoon weer lekker aan het werk in de bakkerij. Hè? Gewoon weer lekker aan het werk in de bakkerij. Dat moet ook gebeuren. In Nederland moet voorzien worden van brood en lekkernijen. Zeker. Ja, ik ben benieuwd. We hebben de tijd gehad, we hebben Sinterklaas gehad met marsepeinengekkigheid. Waar staat januari eigenlijk bekend op? Uh, meestal is het dan uh, iets rustiger. En mensen hebben allemaal goede voornemens, dus ze gaan allemaal uh, iets gezonder eten. Oh ja, dus extra, wat is het? Vezeltjes in het brood, graantjes en dat soort dingen. Ja, arm en minder gebakken. En, maar dat is na uh, vier weken gooi is het op weer overboord, dus ja. vind ik ook allemaal goed. <laughs> dus je hebt even een rustig maandje en daarna dan mag je weer helemaal los. Ja, we gaan nog rustig in, richting paas. <laughs> wat was volgens jou het thema van Stevens vrijdag de Volgens mij waren het allemaal 90's. Het Volgens mij is dat helemaal goed. <laughs> ik stuur jou weer een Q-music prijzenpakket op. En vergeet niet om te stemmen hè, voor de Q-top 500 van de 90's. Of heb je het al gedaan? Uh, ik heb het nog niet gedaan. Ik wou het van de week doen, maar toen, uh, toen werkte het niet helemaal. Dus Echt, ik zal het vanaf nog eens proberen. Luie hond. <laughs> ja. Ja, wat heb je erop te zeggen? Eh, niks. Oké. Okay. <laughs> Take a chance We reden net in een tunnel en konden het antwoord van Stevens vrijdagavondbiks niet horen. Wat was het nou? Het was de 90's. Want vanaf volgende week maandag, aankomende maandag... de Q-top 500 van de 90s. En tot zondagavond kan je nog stemmen? Stefan's Piano Bar. Piano Bar. Elke vrijdagavond kruip ik achter de piano... om samen met artiesten van over de hele wereld muziek te maken. Nou, het is echt een topjaar. We hebben nu al uh, supergoed nieuw Nederlands talent gehad met Boas. We hebben A-A-A-Antoon gehad. Niemand minder dan Shanna Spyro uit de UK. En vanavond heeft het eigenlijk ook een beetje een 90s tintje Edcilia Rombly. Yes! Welkom terug! <laughs> ja, hoeveel jaar is dat geleden eigenlijk? Wel tien of zo? Nee, hou nee, op. Echt? Nou, het lijkt in ieder geval een eeuw geleden. Ja, wel twee of drie hoor. Wel, uh, maar, maar wel leuk om er weer te mogen zijn. Super tof. Time flies, weet je? Echt wel. When you having fun. En you having fun. <laughs> Hoe is het? Goed, joh. We zijn net het jaar in. Hè? En ik moet weer even een soort van opstarten. De motor was echt uit aan het einde van het jaar. Ik had dat super druk gehad. En, uh, en nu moet ik weer eigenlijk, eigenlijk een beetje weer opstarten. We gaan uh, vol op in de voorbereidingen van Ladies of Soul. 3 en 4 april. Ik ben nu ook aan het voorbereiden voor mijn 30-jarig jubileum. 14 november, dit jaar. En dan zit ik ook nu een soort van, dan zegt ze, wat ga je doen? denk ik, ja, heel veel. Maar we zijn er nog niet uit wat. Dus uh, nee, dan ben ik ook helemaal met mijn brains aan het kraken... om daar iets leuks voor te bedenken. 30 jaar in het vak, jeetje. Ja, gaat echt snel. 30 jaar in het vak. Wij gaan binnenkort ook een week lang weer terugblikken op de 90s. Oh ja. ja. Een periode waarin jij voor het eerst voor ons naar het Songfestival ging. Ja. Dit nummer zit nog gewoon wekelijks in mijn kop. Ik krijg het er niet uit als ik weer in de auto... Het is een oorworm die erin is ook rond mijn geboorte. Daar ja. is de muur weer uitgegaan. Oh, wat grappig. Heel goed, heel goed. Kijk jij met plezier terug op dat liedje? Ja, nee, ik kijk zeker met heel veel plezier terug. Want het is voor mij het begin geweest. Er zijn heel veel deuren opengegaan naar het festival. En wat ook, ik ben iemand die heel erg bewust in het moment zit. Ik hou echt van te genieten. Dus ik ben niet iemand die me heel erg focust en opsluit... en dan in een kamer en me focust op het song... en alleen maar daarmee bezig is. Tuurlijk is dat superbelangrijk. Maar ik vind het ook belangrijk om het echt mee te maken. Dat zijn van die mooie herinneringen. En dat heb ik echt gedaan. We gingen naar feestjes. En, uh, we gingen, ja, ik ben niet een rock'n'roller die drinkt en, uh, en rookt. Dat niet. Dus... Het was voor mij allemaal wel keurig. Maar ik genoot wel van, van de, de, de grote circus-interviews en gesprekken met andere artiesten. Het was vroeger wel heel anders dan nu, hoor. Toen had je ook nog orkest... en toen was alles nog iedereen in hun eigen taal. Dus dan is het ook wel weer heel, heel ja, spannend, heel klassiekerig eigenlijk. Want ja, je verstaat geen woord, maar je vindt het liedje leuk of niet. En, en ja, dat was wel heel anders in 98. Maar ik heb me wel echt ontzettend vermaakt. En elke keer als ik het nummer opzing... want ik treed veel op met het nummer, ook nog steeds... dan de eerste paar... Da -da -da -da, de bars, dan denk ik weer heel erg terug. En dan word ik heel blij. Ja, mooi. En die moeten we ook in de piano laten zo meteen. Ja. Want we gaan hem alleen met piano en backing vocals doen. Ja, spannend. Leuk. Heel klein. ze doe je hem niet vaak, denk ik. Nee, nee. Dat heb ik uh, echt één keer maar een klein beetje gedaan. Maar niet eens met mooie backings op, op deze manier. Dus ik, uh, ik ga genieten. Let's go. Etcilia Rombli. Hemel en aarde op Q. Q Music. Dan al vooral het weer De wind die lacht nooit stil Mijn liefdes leven is te meer Wat ik in jouw ogen las ontstappen mij het vuur Ze wordt nog alles onderschat De kracht van de natuur Hemel en aarde bewegen Als je voor me staat Het is voor mij bewezen Dat een lot bestaat Zijn hemel en de yeah. Shout out Shoutout, Celia. Niet normaal, ook in de Q-app gaat het los Wauw, wauw, wauw, mag die alsjeblieft op YouTube Zegt Mark, Gaat vragen aan Juri. lang verhaal En niks zegt, wat klinkt Celia weer heerlijk live Geweldige nostalgia, jeetje jongens 1998 Eén van de liedjes waar je zeker op kan stemmen uh, En we gaan zometeen nog een song doen Maar eerst rondé. Never Been Better Op Q-music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 Amsterdam Moakie Music. Hey. Stefan met PH. Hey, Hoe is het daarmee vandaag? Ja, prima, dankjewel. Heb je een goede week gehad? Ik heb best een uh, prima week gehad. Ik ben begonnen op TikTok, jongens. Jeetje, als man van 36. Ba oh, sorry, woord dit jaar. Ik ben pas 35. Begonnen met TikTok. Oh, stuurt nog een fje. <hijen> ik moet ook mijn lijstje nog steeds invullen. Oeps. Voor de night. Echt jongens, jullie zijn allemaal luie honden. Het kan nog tot zondag 6 uur. Dus doe dat vooral. Uh, en het telletje, het gaat heel goed. Dus Cindy, als jij je lijstje nog even invult. En Rick, ook die ik net aan de lijn had. Ik denk dat we straks weer een uurtje 90-tracks gaan doen. Omdat we er weer bijna 500 hebben. Ook Stefan's Pianobar met, nou ja, een allround icoon. Maar ook zeker in de 90's, Celia liep. Met een hele grote tas naar Kruidvat, want het zijn weer de Hebben Hebben Hebben weken. Nu Kruidvat, deodorant en douche 5 voor maar 5 euro. Zo kom je vijf keer zo fris voor de dag. Op naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.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 En niet alleen bij pech. Aan bij B en gaan. Hé, hey. hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur.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 time, time, time. David Ketta, Zeddy, Swims en Tones en Stefans, Piano Bar. Waar ik zo weer achter de piano kruip om samen met een hele goede Nederlandstalige artiest muziek te maken. Uh, Nederlandstalig, nee, Nederlandse artiest. Ze zingt in het Engels. Ja, en ik zat net iedereen weer uit te schelden op de radio. Sorry daarvoor. Ik zei allemaal luie honden, omdat jullie je lijstje nog niet in hebben gevuld voor de Q-top 500 van de 90s. Waarop Marleen zegt: ho ho, niet allemaal luie honden hoor. Ik heb hem al lang ingevuld. Uh, andere Stefan zegt ook: gaat hij helemaal goed? Het lijstje is vanmiddag ingevuld voor de 90s. Uh, en. Maar nee, wie zei dat nou? Ik kon hem niet vinden. Oh ja, Wesley die zegt: waar kan ik hem invullen dan? Maas is er een knopje in de app, maar nu niet. Ja, ik zie hem wel. Dus ik hem open en ook op de site. Als je gewoon de site opent, staat het tegelijk. En anders heb je nog een kopje muziek. Nou, komt helemaal goed. In ieder geval, vanavond te gast. Ed Celia Rombley. We hebben net haar hit uit de 90s gedaan. Songfestivalhit, Hemel en Aarde. En wat zijn jouw favorieten eigenlijk uit de 90s? Oeh, swingbeat. Ik hield heel erg van swingbeat. Dat was 90s volgens mij, hè? Is dat dan... Uh... Swingbeat was een beetje dat uh, R. Kelly in die tijd, Bobby Brown... Bobby en, Brown en uh, zo. Ja, oh, en yeah. een beetje die, uh, dat je, uh, ja... Boys to Man, dat was nou niet dan de swingbeat... maar eer van die hele track R&B-songs... waar je iedereen op de dansvloer kringetje eromheen... en daar was ik van. Ging je wel veel stappen? Want echte feestbeesten... die kunnen natuurlijk ook nuchter. Grappig, hè? Nee, ik ging niet veel stappen. Want ik was al best wel jong dat ik veel moest optreden. 18 eigenlijk, na het Songfest... en moet je nagaan. Nog verder terug. En soms vond het van. Oeh wat ga ik lang mee. Nee maar. Uh, toen ik 18 was toen. Uh, en eigenlijk. Toen ik met Dignity al optrad. Ik was heel erg allergisch voor uh, sigaretten. Oh. En iedereen rookte in clubs. En, en dus als ik dat daarheen ging. Dan kon ik niet meer zingen de volgende dag. En ik was heel erg professioneel. En heel erg van. Nee dat mag niet. Dus ik ging eigenlijk heel weinig uit. Mijn uitjes waren vaak naar de film gaan. Of uh, best op jonge leeftijd. Pas toen ik een beetje cheered leerde kennen. Toen ging ik naar jam sessies. Nam hij me mee naar Noordsey Jazz. En kwam ik iets meer in de zien een beetje een soort van. Dat ik dacht, oh, dat was een concert van iemand. En dan nam hij me mee. en maar daarvoor, tot mijn, voor mijn 21ste, ben ik heel weinig uitgewezen. Maar goed, we zijn ja. hier om over muziek te ja, klitsen. Ja, uh, ja. Hemel en Aarde hebben we gedaan. Ja. Dan is daar ook On Top of the World. Ja, On Top of the World dat is eigenlijk het tweede songfestivalnummer waar ik uh, naar Finland ben gegaan. En uh, ja, het was zo gek, want Hemel en Aarde dat heb ik in 98 gedaan. Maar toen ik op een gegeven moment gevraagd werd, want om een zoveel jaar werd je gevraagd van, wil je weer voor Nederland gaan? En dan zei ik, nee, nee, nee. Maar op een gegeven moment was het tien jaar later. En toen dacht ik, ja... Waarom eigenlijk niet? Ik was op dat moment net met Fluisman van Tijn weer in de studio. Want die hadden het nummer gemaakt en die uh, hadden Hemel en Aarde gemaakt. En ik was net bezig met Hemel en Aarde op mijn album. Want het had nooit op een album gestaan. Altijd een singeltje was het geweest. Hemel en Aarde. Dus ik was het weer opnieuw aan het opnemen. En toen dacht ik, misschien is dit een soort teken. Ik uh, ben nu bij Jochem en Erik. Uh, ik word weer gevraagd voor het Songfestival. Nou, en ik was net getrouwd in 2006. Dus ik dacht, let's go for it. Het voelt nu goed en compleet. En uh, Cheert, heeft toen uh, het nummer samen met Martin Gijsmaart uh, gemaakt. En uh, ja, en toen ben ik gewoon weer gegaan. Het eindresultaat was niet zo geweldig als in 1998. Ach ja. Maar, maar ik heb in Finland nog nooit zo lekker vis gegeten. Ik heb echt time of my life gehad. We waren echt verdrietig toen we weer weggingen. Maar dat was puur omdat we het zo gezellig hadden in Finland. Met het goed. En je hebt nu een nieuwe versie van het nummer uitgebracht. Ja, het leuke is dat uh, On Top of the World, we gingen toen een soort remix van maken. Toen uh, heeft Tjeerd uh, toevallig contact om iets heel anders uh, met de bassist van Naal Rodgers. En uh, toen hadden ze het over muziek en toen ze gezegd, had hij gezegd... ja, ik ben nu even bezig met een track en uh, het zou tof zijn eigenlijk... als jij het baste, zei hij, ja, yeah, no problem, let's ah. go for it. Dus, dus uh, ja, de bassist van Nile Rodgers, die staat op de plaats. Van een funk-legende. Ja, ja, echt tof. <laughs> ja. ja, en uh, nou, of jij ook een keer aan de, aan de keukentafel... aan uh, meneer Oosthuis wil vragen of die het niet zo moeilijk wil maken. Okay. <laughs> Want wij gaan nu weer... Dit liedje was in eerste instantie om op de piano te spelen vrij te doen. Ja, totdat er een remake kwam. Nou, toen heeft hij met de bassist van Now en, uh, en, en, en zijn magische vingers... heeft hij ongeveer ja. 1600 akkoorden toegevoegd. Ja. Ik ga extreem mijn best doen. Uh, we hebben net ook helemaal een aarde samen met z'n The Ones backing vocals zijn erbij. Ze zingen ook bij Bluff mee en dingen. Dat is echt wel tof. Ja, superleuk. Ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja, ik ben er klaar voor. Ik hoop jij ook. Nou, ik dus niet, shit. Uh, let's go. On top of the world. At Celia Rombly en Stefan's Piano Barbecue. I've been trying to let you go And I thought I was strong But your love's got a hold on me yet Now I can't move on Are we making the same mistake? Have we learned from the past? Could this be our second chance? The one that's gonna last Stefans Pianobar. Zegt ook Renate, topartiest met een topstem... en vrijdagavond is weer helemaal voor elkaar. Jenny zegt mooi, Etcilia. En goede backings hoor, fantastisch. Ja, absoluut ook een shout-out naar The One's backing vocals. Uh, Nick Hermsen zegt wat klinkt Etcilia weer heerlijk live. Geweldige nostalgie. Ja, en hemel en aarde kan je dus op stemmen hè? voor komende week nog tot zondag voor de Q-top 500 van de 90's. s uh, dank je wel dat je er was. 30 jaar, wat ja. heb je al concreet? Ja, Het wordt een topfeest met een band. Uh, het is seated, dus mensen kunnen ook zitten. Dat is ook belangrijk om te weten. Ik heb zelf laatst ook mijn concert gestaan. Nou, ik dacht na twee uur, my god, ik wil zitten. Dus het is puur voor eigen benefit dat ik denk... daar word je blijer van. Dus Iedereen gaat lekker zitten. Ik ga een show maken, wat eigenlijk een beetje een avontuur... door mijn hele carrière heen. Want het gekke is, nou niet het gekke, maar het mooie is... ik heb televisiewerk mogen doen, ik heb in een film mogen spelen. Ik heb, uh, ja inderdaad ik ben zangeres. Uh, maar ja er zijn zoveel dingen die ik mee heb mogen maken wat alle leuke uitstapjes. En dat wil ik ook ergens terugbrengen in die show. Dus er wordt met veel humor en met leuke, uh, ja een beetje verhalen. En ik neem iedereen een beetje mee naar mijn woonkamer. Dus uh, we gaan ook dansen, want ik hou van muziek en dansen. En er komt een gekke band. Ik ben bezig om toch een female band bij elkaar te krijgen. Cool. Dus, uh, Girl power on stage, hoop ik dat het lukt. En we hebben hele leuke verrassingjes die komen optreden. Ik ben benieuwd. Ja, Wel echt? leuk hoor, dat ik mag komen. Nee, grapje. Ja. Ja, nee. Jij nee, mag nee, nee, nee. altijd komen. Vooral nee, naar On Top of the World onzin, mag onzin. jij komen. 14 november in de Avals Live. Yes. 30 jaar uit Cilia. Jeetje, ga er maar aan staan. <laughs> altijd welkom. Laat 90's. Menno Daarom nu, een uur lang, alleen maar 90's-its. Oké, okay, nu had Menno het echt niet beter kunnen zeggen. Dat wilde ik er nog aan toevoegen. Ja, als inspiratie voor je lijstje voor de Q-top 500 van de 90's. Ik loop al de hele tijd een beetje te, te porren dat je nog kan stemmen. Tot uh, zondagavond, 6 uur, dan is het nog mogelijk. In dit geval een shout-out naar Anko van Dijk. Deze staat op zijn lijstje. Althans, ik heb gekozen, want er staat drie keer Charlie Lono's en Mental Tio op zijn stemlijstje. Iconen uit de 90's, happy hardcore scene, stars op je music Toys tonight Then tell me What they say And let me 90s tracks, omdat er 500 stemlijstjes binnen zijn. voor wel te verstaan de Q-top 500 van de 90s. Kan jouw favorieten ook nog doorgeven? Zometeen het nieuws van 10 uur met Alain. Ja, de echte winterkou lijkt hier wel het land uit. Maar Koud hoe he? Ja. Vond je dat grappig, Stefan? Ik vond het heel leuk. Heel leuk. Nou, hoe anders is dat in Amerika? Ik vertel je zo waar zij zich schrap voor zetten. <lacht> <Lul>. <lacht> ik ben een beetje hyper-hyper vandaag. Zometeen Scooter. Bye-bye. Bye-bye. Tot zo. Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar. Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat.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 Lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Ga voor meer informatie naar amazon.nl slash prime. Hey, hey horeca professional. We zorgen ook jouw zaken topjaar. Ga naar bitfood.nl. Ga naar 357 historische collecties. Ga lekker nerden in 14 musea over wetenschap. Ga ver weg of juist om de hoek. Ga de hele dag of even tussendoor. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.